De leukste oude deunen die we hier hebben in de studio. Ja, echt waar. Archie's. Sugar, sugar. Mm, wat een mooie geschiedenis is dat. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat duren tot 12 uur. Met iets meer tempo dan het vorige uur. En straks een reportage van Jeroen van Gent. We gaan daar uh, straks lekker naar luisteren. En tot die tijd, nou, lekker veel afwisseling. Dus, ga er maar lekker voor zitten. We maar lekker bij brunchje. Tot 12 uur, de zondagmorgen. Van Alfred Blokhuizen. Ach, en wat hebben we voor moois? Och, we gaan zingen over Renate. Wat is dat nu weer? Nou, een, een mooi van Jerry Arando. why not, I wanna be pleased, I said, I love Renata, howdy, howdy, ha-ha, howdy, ha-ha. I said, I love Renata, howdy, howdy, ha-ha, howdy, ha-ha. I took her. Said to him, oh no, no, no, but deep in my heart it was yes sir, really I said, I love to de sporen van de BG's in dit prachtige nummer van Diane Ross. Chain Reaction. Goh, wat is toch weer een aardige zondag vandaag. Uh, het is natuurlijk uh, halverwege uh, januari. Zeg. Zo snel gaat het ook allemaal niet. En uh, ja, het is allemaal winter natuurlijk. En dat zie je hier buiten. De temperaturen zijn wel wat beter dan vorige week. Maar dan nog, uh, het is een uh, koude Maand, zal ik maar zeggen. En daarom hebben we al die hartverwarmende muziek hier in de show. Dus daarom hoorde je ook Renata van uh, Jerry Arando. Een heel klein hitje, 100 jaar geleden, maar wel indrukwekkend. Net zoals deze van OMC.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 Oh, baby, oh, baby. stuck around, TV news and cameras, there's choppers in the sky, marines, police, reporters ask where, for and why, pillar yells, we're out of here, sits right on, making moves and starting grooves before they knew we were gone, jumped into the Chevy, headed for big lights, want to know the rest, hey, by the rights, how bizarre, how bizarre, how bizarre, how bizarre.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 Of Z V Orworm dit, hè? Ja, heb je er ook last van dat je de neiging hebt om... Mee om... te pammen. Op dit prachtige nummer van Bob Sinclair. The Love Generation. Nou, Gen Z was dat zeker. of zo? Welke generatie? Geen idee eigenlijk. Moet ik even opzoeken. OMC hoorde je voor met een heel gezellig nummer. How Bizarre. Straks, over ongeveer een minuut of tien, een reportage van Jeroen van Gent. Wat zou u doen als u geen angsten heeft? Hmm. Ah, Goeie vraag. Wat zou je nu laten bijvoorbeeld, is dan ook de vraag. Nou ja, je hoort het straks, hier bij veel.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 and hope and De klassiekers volgen elkaar aardig op hier in gebijs zoals deze van de Beach Boys. Would it be nice? Nou, zou dit uh, hartstikke lekker zijn? Of mooi? Of gezellig? En trainer voor met een beetje de 50 ways to say goodbye, nou zover is het nog langer niet. Want we hebben nog uh, heel wat voor de boeg, waaronder muziek van de New Seekers, terwijl hier mijn telefoon afgaat. MUZIEK Je had de oude Seekers en de nieuwe, dus en hier waren de nieuwe. Gezellig, Nou ja, nieuw. Ze zijn denk ik ook man met pensioen deze lieden. You're the backsteel or borrow. En dat allemaal hier bij ZVL. Goed, tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met de vraag van ja, wat zou u doen als u geen angsten had? Ja, het nieuwe jaar, he, alweer een paar weken aan de gang natuurlijk. En ja, misschien overweeg je van alles te doen. Maar misschien ben je wel ergens bang van om te doen. Een uh, onderneming beginnen, maar denk, oh, oh, oh, oh moeilijk. Maar stel nu dat je geen angst hebt. Wat dan? Nou ja, Jeroen van Gent vroeg het u op straat. U wilt eigenlijk iets doen, iets ondernemen, iets wat al een tijdje op een lijstje staat. Niet per se een bucketlist hoor, maar toch u heeft een bepaalde angst en doet het niet. Wat zou u nou doen als u de angst er niet was? Ik weet niet of ik daar zo 1, 2, 3 geen angsten heb. Ja, het is een nieuw jaar, 2026. Wat zou u nou doen als u geen angsten had? Wat zou u dan ondernemen in het nieuwe jaar? Als ik, geen angst had, als ik geen angst had, als die niet in de weg stonden? Ja, dat weet ik wel. Ja? Ja. Dan zou ik me helemaal van begin af aan verdiepen in alles wat met de computers te maken heeft. Kortom, u heeft er moeite mee. Geen moeite, maar ik ben daar niet van. Ik ben ja. uh, niet van de social media. Maar als je het no. terug had kunnen draaien, dan Als ik het terug had kunnen draaien, dan zou het misschien kunnen dat dat dan wel zo ja. zou zijn. Ja. Ja, ja, nee. Ja, ja, u vindt het ver... jammer dat u niet eerder nou, begonnen niet, ja, bent? Ja, maar ik, ik, nee, dat maakt me eigenlijk niet zo gek vanuit. Ik nee, vind het, wel prima, vind het ja. wel prima zo. Mm -hmm. Maar. Uh, ja, misschien dat ik dat dan uh, wel had gedaan. Ja. ja, toch wat meer in het buitenland ondernemen? In het buitenland? Ja. U bent ondernemer? Ja, ik ben ondernemer, ja. ja, ja zeker. En tot nu toe is het beperkt gebleven tot Nederland? Tot in... de Nederlandse grenzen, ja. ja. Maar goed. Uh, er gebeuren rare dingen in de wereld, hè? dus uh, oh. dat houdt me toch een beetje tegen. Ah, spanningen. Absoluut, ja. Maar dat houdt iedereen bezig, toch? Ja, daar, je niet, daar ga je niet zo mee investeren, zeg maar. Nou ja, het heeft niks investeren te maken, maar je moet gewoon wijze beslissingen maken. Dus uh, dat houdt me een beetje tegen, wat ah. is nou wijs. Ja, de, ja, want er zijn nogal wat angsten in de wereld inderdaad dan. Zeker, ja. Wij ondernemers ook natuurlijk. Ja, daarom. Ja. Dat levert dus, dan dan wat doe je goed aan. Dat levert er nog wel terug aan de tijd op. Zeker, ja. Nou. Dus vandaar. Maar sociale media. So u ziet het wel, misschien denkt nee, u wel nu van leuk. Niet nee, Ook niet? Bij, nee, nee, nee. Geen van nee nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Geen Facebook. Ik hou van nee, zingen. Ik, ik ben, we zijn nogal muzikaal. Uh, ik hou van dansen. Maar uh, mij niet bellen voor alles wat met dat soort uh, dingen te maken heeft, social media. Niet. Nee, nul. Nee. Nul. Maar waarom dan wel toch het idee van, had ik er maar aan begonnen? Nou, omdat om om. er altijd dus wel dat ze zeggen, ja, dat jij dat niet hebt. Of dat oh. uh, jij dat zo niet, ja, dat, dat krijg ik. Ja, dat ja, aan, maar precies. daar trek ik me niks ja, meer ja, van aan. Lekker, laat nee, kletsen. Nee, ja. nee, zo steken we niet in elkaar, hè. Kunt u nog verder uh, in Nederland, binnen de grenzen? Met het ja, ja, er zijn nog steeds wel mogelijkheden. Ja, absoluut, ja, ja. Ja, absoluut. Maar goed, die wil ook je vleugels spreiden, tenminste. Ja afhankelijk in welke markt je zit, maar bij ons in ieder geval wel, dus vandaag. Zou dat in het algemeen de economische groei in Nederland remmen dan? Dat er meer ondernemers zijn die dat dan niet wil willen? Ik denk het wel. Ja. ja, ik denk het wel, ik denk het wel. Maar goed, uh, nou ja. Ja, geen grip op de, op de overheid, hè, wat ze beslissen. Dus, ja. Nee. Ja, wat zou u doen als u geen angst had? Wat zou u doen als u geen angst had? Geen angst, angst van? enkel fout. Ja. Nou, misschien dan dat ik nu eigenlijk uh, al een tijdje geen verre reizen doe met haar. En omdat ja, ik bang ben dat met een kleintje uh, dat het dan uh, geen succes wordt. Of dat uh, zij ziek wordt ergens ver. Uh, dus dat je kiest voor uh, dichtbij te blijven. Ja. Dus dat is uh, inderdaad misschien niet een angst voor mezelf, maar nee, uh, voor haar. Ja, dat dus, uh, klopt. Ja, ja, ja natuurlijk. Ja, is en dan goed. ontdekt u heel andere plekjes waar u nooit gekomen bent. In Nederland of zo, vakantie dan? Ja, Nederland of Frankrijk. Gewoon een beetje wat aan nou, te rijden is met de auto. Autofor. Maar uh, buiten Europa, dat... Dat deed ik eerst wel en nu niet meer. Dadelijk, als ze wat, wat, wat ouder ja, worden, gaat ze graag mee. Ja, dat is zeker wel het idee ook. Dat het over een paar jaar weer kan. Ik weet niet of ik daar zo 1, 2, 3 geen angsten heb. Ja. Ja, misschien naar een vliegtuig springen. Een parachute of iets dergelijks. Oh. Want ik heb nogal hoogtevrees en dieptevrees. Ja, dat heb ik ook. Ja, ja. ja. En ik vind ook, of, of misschien wel naar een locatie waar je van een berg heel hoog met afgronden of iets dergelijks. Want dat vind ik nu ook doodeng, zeg maar. Om het te overwinnen? Ja. Ah ja. ja. Maar ja, als je dan die angst niet voelt. Ja. Dan, ja. Mooi om dat dan een keer mee te maken. Zeg maar. nou, als ik uh, mensen uit de vliegtuig zie springen op de televisie... dan heb ik het al ben uit. Oh, <laughs> dus, die stap. Dus, dan gaan we dat samen doen. Ja. <laughs> nee, nee, weer dan... wel maar beter weer zijn. Zeg Precies. Maar. Ja, maar, ja. maar dan zou je angst zeg maar, uh, over de angst heen zijn. Eens een keer met een parachute ja, naar ja. beneden. Of, of echt uh, iets met dieptes. Zeg maar. Dat lijkt me echt... Uh, ja. Ik vind het altijd hartstikke mooi als je het op televisie ziet. Zeg maar. Als je want mensen echt van, van die mooie ravijnen zien. En, maar niet voor u. Nee, nee. Nee. <laughs> het hangt eng om daar te staan. Zeg maar. ja. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Ik ja. hou u niet langer op. Geef ik een briefje mee van het programma. Ja. Hartstikke bedankt voor de reactie. Ja. Dank u wel. hè. Nee. Dank u. Hartstikke bedankt. En de beste wedstrijd. Om 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Ne me vois pas, you know I love you. Je, sais, je, je suis l'ami, le bon copain, celui qui comprend tout. You know I love you, Je ziet je ziet Je l'avoue, you know I love a to D to say and Een afstandje, ja, hoe groot die afstand is, dat is nog altijd een grote vraag. Maar ja, de antwoorden komen nooit in prachtige kosmos voor... Daar moet je in geloven natuurlijk, in de antwoorden. Je hoorde middeler en from a distance, en shake met, you know I love you... Je t'aime natuurlijk ook een beetje Franse muziek in de show. De tijd schiet op trouwens en uh, ik kan nu alvast vertellen dat we straks na 12 uur weer het verzoeknummerprogramma hebben hier bij ZVL. Hartstikke gezellig, kun je aan meedoen. Kost niks, gewoon even naar onze website flitsen en daar even het formuliertje invullen En dan gaan mijn collega's aan de slag. Speciaal voor jou. Gaan ze jouw muzikale wens met alle plezier vervullen. Dus dat is straks na 12 uur. Ga naar omroepzvl.nl. Ga naar verzoekje en vul het formuliertje in. En schrijf er ook een leuk berichtje bij. Want dan heeft onze presentator straks ook nog wat te vertellen. En dan komt het helemaal goed. Omroepzvl.nl. Do the music vibe You're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 Als het in de bergen sneeuwde en ik, ik vond jou supertor. De liefde heeft niet lang geduurd, maar was nog heter dan frituur. Dan overvloed cool, ey, aan bakken net salmiak mij bij mijn bal gehakt. Percentages in mijn sap, uit een blik, geen tap. Knallen op mijn hoofd naar achter gebogen en gaan grappen. Lijp het drink zo snel, het is wonderbaar Is er een fles, tappen wij het, moet dan maar Koning van de fituur, van snacken bouwen gaan ga niet toe, moest het en je te En ik zwaai naar de politie, Want vanavond hebben ze niks op mij hey. Ik zou bijna zeggen, handjes, gezellig ja, en de Skihut. Ja, met Donnie en Chantal Jansen met een bekend biermerk, hè? Ja, lekker. Amy McDonald hoorde je ervoor met um, This Is The Life. Nou, als dat het leven is, dan is het heel vrolijk. Dat kun je je wel voorstellen, natuurlijk. Het loopt alweer aardig tegen het einde van de show. Maar ik heb nog een paar mooie voor je. Waaronder deze van de Moody Blues. Ride my seesaw. Liefdeslied is dat toch, hè? van uh, Sophie Vermeulen. I love you. En uh, de Moody Blues ervoor met Ride My Seasong. Voor mij is het tijd om te vertrekken. Ja, mijn collega's zitten al klaar voor de verzoeknummers, dus wegwezen geblazen. Hey, dankjewel voor je gezelschap en uh, ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag om een uur of tien. Want dan ben ik hier weer in de studio en dan hoop ik dat jij weer gezellig met me meeluistert. Lijkt me een goed plan, hè? Um, ik wens je nog een hele mooie zondag met alle muziek van ZVL. En als je even de tijd hebt, check onze website. Want daar vind je al het regionale... Zeeel nieuws bij elkaar. www.omroepzvl.nl Tot besluit. Een mooie van Dua Lipa. We doen een verdwijntruc. Houdini.